Een opname 1928, het komende uur, weer een hoop mooi Nederlandstalige muziek. Zo van de volgende artiest, Andreas Peters Gerardus van den Heuvel. beter bekend als André van den Heuvel. Geboren in Tegelen uh, op 4 juni 1927. En overleden in Amsterdam op 9 februari 2016. Was een Nederlandse acteur, regisseur... Die bekend was van, ve van vele toneel- en televisierollen. En twee man Louis Deur, won. En hij was in Maastricht opgeleid als beeldhalend kunstenaar. Hij debuteerde als acteur in 1950 in het stuk uh, Ampitrion van Jean Girac Deur. Maar zijn echte toneeldebuut bleef hij eerder als amateur in de traditionele tegelpassie spelen. En dat was natuurlijk in zijn geboortedrop. Van de Heuvel heeft zo'n ongeveer uh, alle rol in alle grote stukken vertolkt, Variërend van uh, Shakespeare tot uh, Paul en, uh, en Brecht. En hij heeft ook één hitje gezongen. Jawel. Nou ja, eigenlijk uh, uh, het hitje was uh, op een mooie Piesterdag. Met Leen Jongenwaard en ook heeft hij nog een album uitgebracht. Zwart-wit, dat was in 1970. Maar uh, die grote hit, die hoort u nu van de Heuvel, daar staan we met Lee Jonge Waarden. Op een mooie Pinksterdag. Die plaat is uh, binnengekomen. In de lijsten, toen de tijd. Op 29 april 1967. Luistert u maar, op een mooie Pinksterdag. Op een mooie Pinksterdag. Als het even kon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 in de zon, op een mooie pinksterdag, samen in de zon, samen in de zon. Tegen. Rode muts en blonde lok Elk geel truitje, blauwe rok Maar ze trippelt zwijgend als er Daarom zingen alle jongens haar verlangen taal, Kleine toeket de Katinka Kijk nou eens een keertje om Stiekemjes over je schouder Je pa ziet het tot niet eens kom de kokette, Katinka, ben je verliefd misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je, lip, dus je zien. Elke morgen, zon of vliegen. Ben je verlegen misschien, we willen zo graag nog in leven, een glimp van je wit is je zien. de wow. met één op de valreep. in Joker Barretti is geboren als een Johanna Ernestina Pedersen Meijering... geboren in Rotterdam op 8 mei 1928... en overleden in Rijswijk op 28 november 2015... was een Nederlandse actrice en zangeres. Ze ging aanvankelijk naar het conservatorium... en moest door een peesontsteking stoppen. Daarna volgde ze schilderlessen op de Rijksacademie te Amsterdam...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 1959 presenteerde ze het eerste Nederlandse goede doelenprogramma op televisie, Red een Kind. In begin jaren 60 was ze een van de hoofdpersonen. In de satirische televisieserie Zo is het toevallig ook nog eens een keer. En ze had een rol in de Nederlandse spelfilm De Overval. En Daarna nog meer films. u hoorde haar met uh, Eén op de Valreep, Jo Cabaretti. En daarvoor hoorde u De Spelbrekers met Katinka.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 Symfonie stijgt me naar mijn bol, maar op deze melodie Ben ik sta tot. Al fluit je het zo? Of zing je het zo? Ik bap je leert het direct. Zo gaat het perfect doen als ik een fluid is mee. Heb ik soms een slecht humeur, valt het werk me zwaar?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 Zo. Of zing je het zo, met papa ideeën je leert het direct, zo gaat het perfect, doe als ik een fluiters dus mee.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 een ezel sloot zich vast die twee maal aan dezelfde steen, maar aan een steen en hart van jou, de diepere man zit rond en nou Jouw hart is zo hard als een steen, maar ik, er is er niet één, maar met een hart zo hard. Marietje, ik snap werkelijk niet wat op jouw toch bezielt. Er was zo menig jonge man die dol veel van je hield.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 Ezel stoot zich vast niet tweemaal aan dezelfde steen Maar aan het steen, en het hart van jou Toen iedere man zich vond en blauw Jouw hart is zo hard als een steen Maar ik er is er niet één. Maar ik met een hart zo hard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 Dezel stoot zich vast niet tweemaal aan dezelfde steen, maar aan de steen. met zang, muziek en vino. Heel de buurt kwam bij het bruidspaar op bezoek. En wat dan dansten voor hun vrienden op bezoek. Calypso, ai, calypso, ai, calypso italiano. Calypso C, si, Calypso C, si, Calypso Siciliano. Calypso, ai, calypso, ai, calypso italiano.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 The winter was long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 I <laughs> che <laughs> Door uur van de ...van Huls met ieder uur van de dag. En daarvoor Rob Toeber... ...met de piano aan de zee. En de volgende formatie... ...had een paar hele grote hits. Onder andere Het Ding... ...dat was in 1950... ...een helse versie van het Amerikaanse... ...The Thing van Charles Green. En ook daar de speeltuinen, 1951... ...gezongen natuurlijk door een zevenjarige... Helentje van Capelle... samen met het kinderkoren... ...De Karrekieten. En High Noon...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 Ja, de winterkou. En denk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 In het schuurtje, bij de schoffel en de schaar. En al voor nog een uurtje, moest ie mee naar haar woedwaard. Mensen noemen elkaar geen mietje Eenmaal zing je allemaal, allemaal het oude liedje. Het is de schoonheid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 was het binnen en daar was al niks meer goed. En dat hij werd afgelost. Mensen noemen elkaar geen liedje. Nee, maar zie je allemaal, allemaal het oude liedje. Is de schuld van kapitaal. En zo kreeg na deze dame ook de groot de stad hem klein, want hoe vindt een vakbekwame tuinknecht werk op het Leidseplein? Het water van de gracht ging lokken. de droevers einde leek nabij. Toen hij plots werd weggetrokken door een pacifist die zei mensen doen.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 Daniel's met Pepe en daarvoor alleen jonge waard met een schuld voor het kapitaal. En tot zover deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Aanstaande zaterdag wordt het programma nogmaals herhaald. En ik ben de volgende week weer. Wens je nog een hele fijne week. Ik laat u achter met Donald Jones met een dag meisje. En ik zeg tot ziens. Dag meisje, meisje lief. Dag, dag. Schatje, schatje van dag. dag Wat een dag, dag, meisje, meisje lief, dag, dag, schatje, schattevoud dag. Zit <tied> <tied> het in het weer, of zit het in mijn harteliet, of zomaar in de spier? Ik weet het niet, ik weet het niet, maar ik voel me zo so happy. Het leven is een bladalak, daarom zeg ik jou, abonneer, goede dag. Meisje, meisje lief, dag, dag, dag, schatje, schatje daar, dag, engel, engeltje, dag, dag, dag, liefje, liefetje, dag, dag, dag, de sun kijkt zo so blij, zo so straalend als jij, wat een dag, wat een dag, wat een dag, dag, meisje, meisje lief, dag, dag, dag, schatje, schattebaldag. <laughs> <laughs> ik ben zo in mijn schik dat ik alleen maar zingen kan op ieder ogenblik. Hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? Misschien door de wanten, misschien gewoon ook door de kamer. Maar wie weet komt het Door jou, door jou, door jou. Dag. Da, meisje, meisje lief dag. Schat schatje Schat het dag, dag, Engel, engelje, dag